Jan van der Putten met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander begint vandaag aan drie staatsbezoeken in vier dagen. Hij is nu in Riga, de hoofdstad van Letland. Hij gaat ook naar Estland en Litouwen. Koningin Maxima is er in verband met de dood van haar zus Ines niet bij. De afgelopen dagen waren koning en koningin in Argentinië bij de begrafenis. Maxima heeft vanwege het overlijden al haar publieke optredens afgezegd. De koning zei in Riga dat ze dankbaar zijn voor de steunbetuigingen. Op de topontmoeting in Singapore zullen de Amerikaanse president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un elkaar eerst onder vier ogen spreken. Er zijn alleen enkele tolken bij. De leiders zullen twee uur overleggen, daarna komen er hoge functionarissen en adviseurs bij. Opvallend is dat het Noord-Koreaanse staatspersbureau vooraf al melding maakt van de top. Meestal hoort de bevolking pas achteraf wat Kim Jong-un heeft gedaan. Een Amerikaans gevechtvliegtuig is bij het Japanse eiland Okinawa in zee gestort. De piloot heeft zich met zijn schietstoel weten te redden. Hij is door reddingsdiensten teruggevonden. Het vliegtuig, een F-15, verongelukte tijdens een trainingsmissie. De VS heeft op Okinawa een aantal legerbasis, maar tegen veel verzet is van de bevolking. De bitcoin heeft de grootste val doorgemaakt in drie maanden tijd. De aanleiding is een hack bij een Zuid-Koreaans handelsplatform voor cryptomunten. Het bedrijf bevestigt dat er wat is gestolen, maar zegt niet welke munten en hoeveel. Bezitters dumpten daarop massaal hun bitcoins. De cryptomunt is nu nog geen 7000 dollar waard, half december was het nog 20.000 dollar. In Britse steden zijn gisteren tienduizenden vrouwen de straat opgegaan... om te vieren dat vrouwen 100 jaar geleden kiesrecht kregen. Het was een feestelijk evenement... maar de vrouwen willen ook wijzen op de huidige ongelijkheid... tussen mannen en vrouwen. Het weer, in het binnenland geregeld zon. In het zuidoosten laat de kans op een stevige regen- of onweersbui. Het wordt 17 tot 24 graden. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files...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 Ja, in het huis van Albert-Jan en van mij is vanmiddag de Tolweg 10A. Daar zitten we tot aan 5 uh, uur vanmiddag met Zandvoort op zaterdag. Het is even na twee uur, Zandvoort, een hele goede middag. En welkom inderdaad bij het programma tussen 2 en 5. Zandvoort op zaterdag. En hij heeft de week weer overleefd, hij zit tegenover mij. hij is nog een beetje blauw, maar <lacht> verder gaat het wel goed met hem. Hoe is het Albert-Jan? Goed, goed Rob. Mooi. En goedemiddag luisteraars en kijkers kan ik weer zeggen. Want uh, de webcams doen het weer, dus we zijn ook te bezichtigen om het zo maar eens te zeggen. Ja, wederom drie uur live op deze zaterdagmiddag. Een beetje, een beetje bewolkt. Maar genoeg activiteiten in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Om maar, en dan ook maar gelijk daarmee in huis te vallen. Uh, onze benedenburen, en dan hebben we het over de Zandvoortse Bomschuiterbouwclub... heeft vanmiddag open dag. En het bestuur nodigt u daarom altijd uh, uh, langs te komen... en al gezellig deze open dag met hun te vieren... en de dingen te vragen die u wilt vragen. Deze open dag is, zoals gezegd, dus vandaag... en om dus twee uur zijn de, is de voordeur geopend... de vlag hangt uit en het duurt tot vijf uur... en het clubgebouw Tolweg 10A te Zandvoort. Nogmaals, u bent van harte welkom om aanwezig te zijn... op de open dag van onze benedenburen... de Zandvoortse Bomschuiten Bouwclub. En even de trap oplopen, mag ook. Mag ook, dan, kun, dan zien ze Rob Harms live. Nou ja, goed, je kan, hè, je kan uh, nog meer dingen op de dag wensen. Maar goed, de benedenburen hebben een open dag... Porsche liefhebbers die moeten naar het circuit... want vandaag en morgen is er weer de Porsche Racing Days. Een prachtige races en demo's van de uh, oldtimer Porsches... maar alles in het teken van de Porsches. Daarover later tijdens de evenementenagenda rond de klok van half vier meer. Verder, uh, er wordt getennist en wel de play-offs... en dan hebben we het over de eredivisie gemengd, 2018. Zandvoort heeft zich daar als derde voorweten te plaatsen... En vandaag zijn de halve finales en morgen de finale. En dat wordt allemaal verspeeld op de HLTC Leomonias. Leo ja, Leomonias. En het is te de Den Haag. Hoe, hoe het gaat en hoe dat verloopt... komen we later in het programma op terug. Verder natuurlijk om half drie het Wee, enige echte Zandvoortse weerbericht... rond de klok van half drie. Blijft het zo, wordt het mooier. We blijven het hopen dat het zonnetje nog doorbreekt. U hoort het allemaal om half drie... Het dier van de week. We hebben een nieuwe dier van de week. En dat is mooi. Dat is rond de klok van half vijf. Ja, maar die van vorige week die zit nog steeds in het dierenthuis. Die mm. had al lang weg weer een baasje moeten hebben gevonden hebben. Dus gaan even naar het dierenthuis toe. Wellicht is het iets voor u. Maar wij hebben deze week Daan als dier van de week. Gedicht van de week, ik ben er nog niet uit. Het is het aspergeseizoen, hè? dus wie weet een gedicht over de Asperge of een ander gedicht. U hoort het allemaal rond de klok van kwart voor vijf. Verder natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. Kwart over vier hebben we natuurlijk Pit Report. Nieuws uit de wereld van de Formule 1. Dit weekend neergestreken in Canada. En de kwalificatie is vanavond om acht uur. De vrij, er is nog een vrije training rond de klok van vijf uur. Uh, nieuws uit die wereld uh, rond de klok van kwart over vier... tijdens ons Pit Report journaal. En natuurlijk Sport Kort. En zoals al gezegd... We gaan de Eredivisie Tennis gemengd de playoffs volgen. Haalt Zandvoort de finale morgen of blijven ze steken? U hoort er later over in het programma meer. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan, we hebben weer een uh, volle agenda tussen twee en vijf uur. Kijken doe je trouwens via www.zfm-live.nl Kijk je live mee in de studio aan de Tolweg 10A. Wij zitten boven, dus uh, beneden de bomschuiten en wij boven in de Tolweg. They are doomed. If one thing I know, I fall, but I grow. I'm walking down this road of mine, this road that I go home somewhere. Het blijft gewoon plezante muziek, hè? Deze van Nico en Vince en Am I Wrong, dit van alweer nou een paar jaar geleden. De tijd gaat heel snel voorbij. Vanmiddag is het de open dag bij de bomschuiten bouwclub. Iedereen is van harte welkom. Tolweg 10A en dan beneden en boven. Als je dan zien hebt, kan je ook even Radio komen kijken. Hier is de Cap Band. Radio Station is WGAP. Now, say on all you gappers and you finger, snappers, you finger snappers, you toe tappers and you head. love lapsers, I want y'all to say this with head. me. Say it upside your head. Say it upside your head. Say it loud. Say bigger the head head head head. the bigger Deze gouden oude disco op de zaterdagmiddag. Door de de capband en C. oops up, your 17 minuten over 2. Nou, als trouwe luisteraar van uh, ZFM, zover op zaterdag. Weet je dat het dan tijd is voor het nieuws in het kort? In het huis in de kost verloren stond 30 mei een lange rij... wachtende om de hand te schudden van hun, Alice en Penius. Na 22 jaar als praktijkassistenten te hebben gewerkt... in de praktijk van huisarts Wenik, is Alice met pensioen gegaan. Maar voor al haar fans... Ze blijft actief in de praktijk, maar dan in de ouderenzorg. Want achter de geranium zitten, dat is echt niks voor Alice. Hempenius was niet de enige Zandvoortse die deze week met pensioen ging. Ook Alice Paap nam na 19 jaar afscheid van de Bruna balkenende op de grote krocht. Ze kan nu in alle rust van de boeken van de Bruna gaan genieten. Vorige week donderdag... Voor een week, uh, haar officieel laatste werkdag bij Sjaak Balkenende... was het tijdens haar afscheid in de winkel bijzonder druk met klanten... die graag nog een keer door haar wilden worden geholpen. Hetgeen aangaf dat ook zij gemist gaat worden. Woensdag 13 juni om 2 uur kan iedereen die het leuk vindt... aanschuiven bij de Zandvoortse Verhalenmiddag... in de grote zaal van de Blauwe Trem. Onder het genot van een kopje koffie... zal Jan Kol een verhaal vertellen over Schelpenkarm. Waarom waren Schelpen nodig en hoe belangrijk was het voor Zandvoort? Achteraf kan men gezellig uh, worden nagepraat en er is er ruimte om te vertellen. De kosten voor deze middag bedragen 2,50 euro per persoon, inclusief koffie en wat lekkers. Aanmelden is fijn en kan bij de balie van de Blauwe Trem of via telefoonnummer 3040700. 304 In een bedrijvenpand aan de Boulevard Bernard werd vrijdagavond net na 7 uur een hennepkwekerij aangetroffen. Er werd melding uh, gemaakt bij de politie. Dat er, mensen in het pand, dat er mensen dit pand, al geruime tijd, wat al geruime tijd leeg staat, in waren gegaan. De deur werd uiteindelijk voor de politie geopend... en uit het pand kwam een penetrante henneplucht. In de kelder bleek er een opengebroken gipsmuur te zijn... waarachter een grote ruimte lag die ingericht was als hennepkwekerij. Er werden diverse vuilniszakken met circa 1660 hennepstekken aangetroffen... In totaal werden er vijf mannen aangehouden... in de leeftijd van 26 tot en met 62 jaar... afkomstig uit Zaandam en Wormerveer. Zij waren op dat moment in het pand aanwezig. Tot zover het Sanford's Nieuws. Naar te lezen ook op de ZFM app. Dus mocht je onze app nog niet hebben... download hem dan nu in de Play Store, App Store of de Windows Store. De nieuwe Clean Bandit is hier. wish it was a So Zaterdagavond, dus 7,9 centrum uit bij CFM. De Euro Breakdown, gepresteerd door Mike Bullay. En daarin de 40 beste plaats van Europa. Nou, deze hoort daar ook bij, hè? De nieuwe Clean Band, net tezamen met Demi Lovato. En die zit uit solo. Zodra ik het CFM weer bericht voor de komende dagen, dat krijg je om half drie. En ik zou zeggen, let the sunshine in. Yeah. Ik zou bijna tegen je willen zeggen, ga maar eens googelen op dit nummer. Let the sunshine in. Nou, je komt wel iets van 100 uitvoeringen tegen van die plaat. En ditmaal hebben wij gekozen, ik vond hem wel leuk trouwens, voor de single van The Army of Lovers. Dat was Let the sunshine in. Toch wel een uh, aparte plaats, zo'n uitvoering. Het is uh, inmiddels uh, drie minuten voor half drie. Het nieuwe college, ja, dat is geïnstalleerd, uh, albert John. Ja, is een feit. Nieuw college afgelopen dinsdag geïnstalleerd. Tijdens de raadsvergadering van afgelopen dinsdagavond... is het nieuwe college door burgemeester Niek Meijer geïnstalleerd. Zandvoort heeft weer een voltallig bestuur. De coalitie bestaat uit Oudere Partij Zandvoort, de VVD, D66 en het CDA. In de geheime stemming kreeg alleen de VVD-wethouderskandidaat Ellen Verheij... niet de gehele raad achter zich. In plaats van haar naam werd één keer oud-wethouder Gert Tonen genoemd. In een verklaring voor de stemming aangaande de nieuwe wethouders... zei Maike Koper van de PvdA dat haar partij niet achter het nieuwe college kon staan. Zij had de nodige problemen met de deelname hieraan van de VVD... die volgens haar het breedte gedragen raadsprogramma niet volledig kon onderschrijven. De andere fracties konden de nieuwe wethoudersploeg wel steunen... en spraken hun dank uit richting formatuur Berendsen. Na de geheime stemming ging de burgemeester over, over tot het installeren van het nieuwe college... En vervolgens werd iedereen, de, publie uh, de publieke tribune puilde uit... Uh, uitgenodigd in de kantine voor de raad, van het raadhuis voor een drankje en een hapje. Daarom was het zo druk ook. Dat dacht ik. De portefeuilleverdeling werd op een later tijdstip deze week bekendgemaakt... want dat was een interne aangelegenheid voor het college van BNW. En uh, de portefeuilleverdeling, zoals ik al zei, is inmiddels uh, bekend. En uh, de, de burgemeester, de nieuwe wethouders en de gemeentesecretaris nodigen u dan ook, ook van harte uit om morgen met hun in gesprek te gaan... want zij zijn op de zomermarkt aanwezig. De, uh, het kersverse kerstver, nieuwe college van burgemeesters en wethouders is een feit... en natuurlijk willen zij graag weten wat er leeft en speelt in de gemeente Zandvoort. Heeft u ideeën? Waar bent u trots op? Wat leeft er en wat speelt er in uw wijk? Hoe ervaart u de veiligheid? Zijn er initiatieven in uw wijk die ondersteuning nodig hebben. Kom dan morgen langs op de Jaarmarkt... voor een gesprek met de burgemeester, een van de wethouders... of de gemeentesecretaris. Uh, u vindt hun stand voor de, het raadhuis. Dus u bent van harte welkom op de zomermarkt morgen... om met de gemeente Zandvoort de burgemeester, de wethouders... en de gemeentesecretaris in gesprek te gaan. Ja, verleden jaar was het enorm gezellig uh, daar op de, op de jaarmarkt. Dus ik zou uh, zeker morgen even een kijkje gaan nemen daar bij de gemeente. Voor de portefeuilleverdeling uh, verwijzen we je, je trouwens naar www.zandvoort.nl. Daar vind je de nieuwste portefeuilleverdeling op. En hier is katloes. This should be over, We're You cross the line, but I keep coming back for you. Controlling emotions.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 Side in your body reminds me that I want you around me, that I want you around me. Leuk hè, deze single van onze Zuiderbuur, Emma Bell, Een plezante plaatje hoor, cut me loose. Het, weer beneden. Twee minuten over half drie, we gaan kijken naar het weer voor de komende dagen. Wordt het beter, blijft het hetzelfde? Vertel er wat over, het uh, Er is op deze zaterdag vrij veel sluierbewolking, maar geregeld schijnt ook de zon. Het blijft in de regio droog en er waait een matige noordenwind. De temperatuur stijgt naar een zeer aangename 24 graden. Vanavond en de komende nacht is het droog met flinke opklaringen en het koelt af naar een graad of 14. Morgen zijn er flinke perioden met zon en het blijft wederom droog. De wind waait matig uit het noorden tot noordwesten... en de temperatuur stijgt naar een graad of 23. Na het weekend zijn er maandagperioden met zon. Het blijft droog en er waait een matige en aan zee vrij krachtige noordoostenwind. De temperatuur stijgt naar ongeveer 22 graden. Dan nog, dinsdag tot en met donderdag is het duidelijk koeler met temperaturen van 18 à 19 graden. Aan het eind van de week gaat het kwik weer omhoog. Er is een enkele bui mogelijk, maar opnieuw valt het met de regen mee. Al dus Rico Schreuder. Nou, dat zijn uh, mooie berichten voor de komende dagen wat betreft het weer. Het weer is na te lezen op www.meteopagina.nl of kijk ook eens op www.ricoweer.nl Dat was het weer Dus gaan we gaan over Will Smith en Miami. Uh, yeah, yeah, yeah, yeah, uh, Miami. Uh, uh, South Beach, bringing the heat, uh. <laughs> Can you feel that? Can you feel that? Jig it out, uh.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 nou, het weer is de komende dagen nog lekker hier in Sanford. Het dus gewoon niet zo'n verblijf hoor. Je hoeft niet naar Miami, nee. In de gouden oude ziel van Will Smith. Het weer is er leuk om terug te horen op de zaterdagmiddag, vandaar ook gedraaid. En de volgende man, Alvaro Solar, die ken je wel van de single Sofia. En dit is de nieuwe single La Cintura. Destaca cuando anda, va causando impresión. cada día cuando levanta.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 Ja,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 Necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar y bajando A mí, ven naar binnen, naar binnen, naar binnen, Ja, dan krijg nog toch gewoon zin in de zomer, hè? Zoals je muziek hoort bij CFM Zandvoort. hoort de Cintu... nee, La cintura, inderdaad, van uh, Alvaro Solar. De nieuwe single opvolger dus van Zofia. Uh, ja, vandaag is het uh, open dag bij de Bomschuit Bouwclub... nog tot aan vijf uh, uur vanmiddag. Iedereen van harte welkom op de Tonweg 10A. En uh, straks hebben we daar verslaggeving van uh, trouwens uh, georganiseerd... of verzorgd door Roy van Buringen. Maar eerst gaan we het hebben over tennis... Ja, want de, de eredivisie gemengd van tennisclub Zandvoort... Uh, is aangelangd bij de play-offs... die vandaag en morgen in Den Haag worden verspeeld. En Zandvoort is daarbij. Maar wat ging eraan vooraf? Dat geldt voor het eerste team van uh, Lexens tennisclub Zandvoort... dat in de eredivisie gemengd zondag van de KNLB uitkomt. De eerste drie van de zes wedstrijden werden gewonnen... en van de laatste drie gingen er twee verloren. En afgelopen donderdag werd uit tegen Naaldwijk gelijk gespeeld. Zandvoorde eindigde in de competitie als derde... en heeft zich dus voor dit finale playoff weekend geplaatst. Vandaag en morgen op de banen van de Haagse Lemonias. De doelstelling, het halen van de play-offs... van de coaches Hans Schmid en Dick Suik, is gehaald. Maar misschien zit er meer in. Dat zou mooi zijn. Nou, Dan gaan we even kijken naar de halve finales. Tot en met nu... Uh, de andere halve finale gaat tussen Alta en Noordwijk. Daar is de tussenstand 0 tegen 2. En Zandvoort speelt tegen Leon Leonberg, waar het eerder tijdens deze competitie nog van verloor. En gaan we even kijken naar uh, de, de tussenstand. Want uh, Zandvoort, Quirine, Lemoine en tegen Dominique Carragat... Uh, die single is uh, 6-4, 6-2 in het voordeel van Quirine geëindigd. Dus dat was 1-0 voor Zandvoort. Nou, de tweede damesingel was Danielle Harmsen tegen Annick Melgers. De eindstand daar was 6-2, 6-1. Daaruit kunnen we dus concluderen... dat momenteel Zandvoort een 2-0 voorsprong heeft genomen tegen Leeuwenberg. We krijgen natuurlijk nog de herensingels. Dat is Scott Griekspoor tegen Jeroen van Nesten En Jannick Mertens tegen Niels Lootsma. En dan hebben we als uitsmijter nog Griekspoor Mertens tegen Jasper Smit, Lotsma en Lemoine Chantal Skalova. Eh, tegen Karregat, Melgers, de dames dubbel en heren dubbel. Die zijn allemaal nog te beginnen. Maar goed, Zandvoort kan het natuurlijk eerder afmaken... als de heren hun singles ook tot een goed einde weten te brengen. Eh, wij houden u op de hoogte, want als Zandvoort dus wint... staat het morgen in de finale of tegen Alta of tegen Naaldwijk. En zoals het er nu uitziet... Zal dat Naaldwijk worden? Want die staan met 2-0 voor tegen Altaar. Dankjewel, Albert Jan. Dat zijn uh, goede berichten wat betreft het tennis. Dan gaan we het hebben over de webcams. Want ja, ja, je kan kijken naar uh, www.cfm-live.nl. Kijk je live in de studio aan de tolweg 10a. Maar je kan ook een kijkje nemen op het strand via de ZFM-app. En dan uh, heb je ook een nieuwe webcam trouwens uh, ter beschikking: de webcam bij Talassa, een livecam. Dus. Uh, Download onze app en uh, je kan uh, maar liefst uh, drie webcams, uh, livecams bekijken. Uh, in het menu van de app. Let en hier is uh, Leditol Blow. On ja, inderdaad, gauw al van de Desband. Mooi is, in de jaren tachtig was er nog echt sprake van een 12 inse handel. En dan kon je een extra lange uitvoering van een single kopen. Nou, dat heb ik natuurlijk toen de tijd ook gedaan. En ook onder meer deze 12 inch van de Deskband. Je de Let It All Blue. Dat allemaal bij Zalvoort op zaterdag. Wat was het vorige week? Een mooi feest hier in Zalvoort. En dan heb ik het over het feest op het Raadhuisplein. Ja, het innovatieve muziekfeest trok enorm veel bezoekers. Uh, het eerste uh, innovatieve Zandvoortse muziekfeest van dit jaar... heeft een groot publiek getrokken. Dat kwam mede omdat radio, station, uh, radio NL... een groot aantal bekende Nederlandse talige zangers had meegenomen. De meeste artiesten hebben via dit radiostation... grote bekendheid gekregen en hun fans... bezoeken dit soort festivals regelmatig. Uh, Zandvoort was ook met een uh, zanger vertegenwoordigd, Mike Danen. maar daar kom ik zo even op terug. Voor hem uh, voelde deze uh, thuiswedstrijd als een warm bad... Aan het eind van een lange rij Nederlandse artiesten... werd het publiek nog getrakteerd op een mystery guest... een Stefan Storm. Die naam zei overigens niemand iets... maar hij bleek de stand-in van Guus Meeuwers. Met de nummers van de Brabantse hitzanger... bezorgde Storm het publiek nog een geweldig amazing finale. Ton Ariensen en Wim Wendel, de Zandvoorts organisatoren, waren heel tevreden met het eerste innovatieve dorpsfestival van 2018... Dat werd bezocht door bijna 2000 fans. Zo. En voor ons was aanwezig onze collega Roy van Buringen. Inmiddels aangeschoven. Ja, goedemiddag. Roy. Ja. Jij was voor ZFM vorige week achter de coulissen aanwezig bij dit muziekfeest. Ja. Wat vond je ervan? Ik vond het echt, um, ja, echt een heel mooi evenement. Het was drukker dan de intocht van Sinterklaas. Hm. En um, dat was ook te zien. En uh, ja, ik kreeg een... Van. Ik dacht van Zand, dit, dit moeten we doorpakken. Dat, dat dacht ik erover. Dit is yeah. gewoon een heel mooi evenement. Um, ik heb uh, achter de schermen mogen kijken. Ik heb voor de schermen mogen kijken. Ja. En het was heel erg leuk om uh, mee te maken. Ook best wel een leuke line-up. Als je bekend bent in het Nederlandstalige circuit. Was het best wel een leuke uh, line-up. En waren er ook echt speciaal fans gekomen naar Zandvoort. Om ja, ja. die persoonlijk, die artiest te zien. Dus dat was wel erg leuk. En uh, wat ik... Eén één klein kritisch puntje, dat mag ja. ook natuurlijk als ja, je daar aanwezig bent... is dat ja. ja, er werd heel groot Mystery Guest aangekondigd op het podium... en de teleurstelling was best wel groot bij mensen... want ze hadden best wel als Mystery Guest een grote artiest verwacht... maar dat ja. was dan een imitator van Guus Meeuwers. Qua zang was het echt een topper. Die man die kon echt goed zingen. Hij, hij klonk ook als Guus en het was uh, geen playback... want het was echt gewoon... Uh, Steven Storm, ik ken deze meneer ook al een tijdje... En, maar het was wel jammer dat er, er heel groot aangekondigd werd... Mr. Guest. En ondertussen was het uh, gewoon een, uh, een zanger net als iedereen die daar stond. En uh, ja, dat was best wel jammer. En dat vond het publiek ook. Maar op zich, het evenement zelf top. Als je, nou ver, je, je, je gaf het het begin van, van, je, van je betoog al een beetje aan... Uh, de intocht van Sinterklaas is altijd een mega-evenement. Ja. Uh, dit muziekfeest... Dat, uh, he, dat, uh, qua bezoekers uh, vergelijk je dat enigszins... maar dat was dus enorm veel meer bezoekers... dan uh, dat we gemiddeld bij muziekfeesten hebben mogen ja. ontvangen in Zandvoort. En er is natuurlijk ook, ook erg veel in de aanloop van dit muziekfestival... ook erg veel aandacht in de, in de media aan besteed. Zeker. En ik denk dat het heel goed is geweest voor Zandvoort. En daardoor krijg je juist de, de, de, de naamsbekendheid van Zandvoort... van God, Zandvoort is innovatief bezig, organiseert veel dingen. Uh, laten wij ook eens een keer naar zo'n evenement gaan. Dus voor de PR van Zandvoort, het innovatieve van dit, uh, dit, dit evenement... heeft wel eens een weerslag gevonden in het aantal bezoekers. Dat, dat denk ik wel, ja. Want het is natuurlijk weken op Radio NL geweest. En het ja. radiostation wordt door de liefhebber heel erg goed beluisterd. Op internet ook superveel... Uh, Respons ook heel veel gedeeld en, en geliked op Facebook. Ik denk dat Zandvoort daardoor echt wel weer een stukje bekendheid door heeft gekregen. Nou, dat is uh, Zandvoort promo, puur zang, dit soort uh, muziekfeesten. Inderdaad. Maar dat komt nogal wat bij kijken. Hè? En dat, is, dat komt dan voornamelijk bij ZEP, Zandvoorts evenementen. Promotie, platform. Plat, platform. Ja. Eh, en, en, en, ik, ik vertaal dat gelijk, maar dat is Ton Ariensen. Uh, komt er komt nog heel veel. We kijken wil je zo'n evenement, daar weet jij ook van. Zeker. Wat, wat je allemaal moet regelen. Want je bent eigenlijk verantwoordelijk voor alles. Voor alles, voor het bezoekersaantal, maar ook voor de bierverkoop en ja. ook voor de centjes. Ja, bij ja. tot met toiletten en beveiliging ja. en, en, en noem maar op. Dat komt allemaal op, bij die organisatie weg. Trouwens, wel gesteund door het Innovatiefonds Zandvoort. He, ja. die, die doen ook een duit in het zakje. En Heineken en wie hadden we nog meer? Uh, het casino. casino, ja. Dus, zonder die mensen kan je het eigenlijk ook niet doen. Want het gaat natuurlijk best veel geld in om in dat soort evenementen. Nee, zeker. En het, uh, ja, het, uh, het evenementenplatform het Zandvoort heeft natuurlijk ook allerlei uh, ja, eigenaren van uh, diverse horeca. Die daar ook uh, in steunen natuurlijk. In één pot die... Uh, ja, ja, die dat evenement waar maakt, inderdaad. Terug naar uh, afgelopen vorige week zaterdag. Jij was er, je hebt uh, met uh, twee uh, artiesten gesproken. Ja, zeker. Ik heb uh, als eerste gesproken met uh, Danny Vroger. De zoon van natuurlijk René Vroger. Ja. En uh, ja, ik heb toch eerst maar even gevraagd wat, uh, wat hij van, uh, ja, van Zandvoort vindt. Tup, tup, ik sta hier bij Radio NL Feest op het Ratersplein in de studio van Radio NL staat Danny Vroger. Goedenavond Danny, uh, zometeen optreden. Wat vind je van Zandvoort? Ja gezellig. Ja, ik woon natuurlijk al mijn hele leven een soort van, uh, in de buurt van Zandvoort. Dus, uh, in de zomer ben ik hier veel te vinden. Ja. Dus uh, je kwam hier va vaak met je vader en moeder? Uh, ja. Ja, ja, gewoon met de hele familie eigenlijk wel. Ja. Gezellig. Hey, um, ja, je hebt afgelopen weken bij de topperste fanszorne gestaan. Hoe uh, was dat heer? Ja, dat was te gek. Dat jaar uh, lijkt het daar drukker te worden. Uh, ik heb het idee dat er nu wel een mannetje of 8000 uh, voor ons neus stond. Dus dat, uh, ja, dat zijn uh, te gekke dingen om te doen. Ja. Afgelopen tijd waren ze ook op zoek naar de vijfde topper. Maar had je vader hem eigenlijk niet al gevonden? Ik heb geen idee of hij die al gevonden die had. Die van jou? <laughs> nee, nee, nee, nee, nee. Ja, weet je. Uh, nee. Ja, uh, als het zover is dan... Uh... Dan uh, kunnen ze me bellen. Maar uh, nee, nee, ze hebben voor andere mensen gekozen. Maar vind ik niet zo erg hoor. Je werd zo wel ook lekker bezig. Komt er nog een nieuwe single aan komende tijd? Nou ja, we zijn natuurlijk uh, nu al een tijdje met, uh, met mijn alles onderweg. En uh, ik ben inderdaad nu met een nieuwe, nieuwe plaat bezig. En ik hoop eigenlijk wel dat die uh, voor het einde van volgende maand uh, af is. Of eigenlijk deze maand af is. En dan uh, kunnen we daar wel lekker mee doorknallen, de zomer in. Je had ook een leuk tv-programma Nederland, Muziekland. Komt dat nog een keer terug? Uh, nee, dat denk ik niet. Uh, tenminste, ik heb er nog niks over gehoord. Het was een, uh, het was een leuk programma, uh, vooral voor de Nederlandse, uh, Nederlandse artiesten natuurlijk. Uh, maar ja, er was misschien te weinig animo voor op dat moment. Ja. En op muziekgebied nog leuke plannen verder? Nee, we gaan lekker zo door, want het wordt, uh, wordt alleen maar drukker, drukker en drukker. We gaan lekker een uh, goede zomer tegemoet. En, uh, en wat ik zeg, uh, een nieuwe single, dus dat uh, gaat helemaal goed komen. Je werkt samen met uh, onze standwoordse Yves, uh, de Jens. Um, zijn daar nog plannen mee? Nee, nee, daar zijn weinig plannen mee. We doen denk ik nog zo'n uh, nou ja, acht optredens, negen optredens in het jaar samen. Want het is gewoon niet te combineren. Weet je, uh, onze solo-agendas zijn zo volgelopen allemaal. Uh, dat we zo vaak een nee moesten verkopen aan de mensen. Uh, dus nee, nee ja, daar zit, uh, in ieder geval op dit moment er uh, uh, daar geen plannen achter. Nee. Heel erg bedankt voor je tijd en heel veel succes met je optreden, zo. Dank je wel. Top. Oké, okay, dat was collega Roy van Buren in gesprek met Denny Vroger. En zo dadelijk in de volgende uur, Roy, dan ga je praten met Mike Daanen. Yes. Oké, okay, graag tot zo. Daar is nieuws van drie uur.